Het Britse bedrijf Tesco roept ijsjes terug omdat er pijnstillers in zijn gevonden. Het bedrijf heeft de politie op de hoogte gebracht en is samen met de fabrikant een onderzoek begonnen. Het bedrijf sluit niet uit dat de medicijnen met opzet in de ijsjes zijn gedaan. In Philadelphia is een Amerikaan met zijn auto de wereldberoemde Rocky-trap afgereden. De twintigjarige bestuurder wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Tegen de politie zei hij dat zijn remmen kapot waren. De trap was te zien in de filmreeks over bokser Rocky Balboa. Acteur Sylvester Stallone rent de trap op als onderdeel van zijn training. Wilfred Bauma stopt als profvoetballer. Dat zegt de 35-jarige voormalig international... in een interview met het Eindhoven's Dagblad. Het contract van Bauma bij PSV werd deze zomer niet verlengd. Hij veroverde met PSV vier landstitels... en speelde ook voor MVV, Fortuna Sittard en Ashton Villa in Engeland.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 We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en deze week zijn wij de stilte ingedoken. Dat is op de radio wellicht wat opmerkelijk, maar er zijn natuurlijk talloze invalshoeken te bedenken. Ik heb me altijd afgevraagd hoe bijvoorbeeld de mogelijke stilte klinkt in hoofden of tussen de oren. Van mensen die niet horen. Want voor hetzelfde geld is het daarbinnen nou juist een hels kabaal. Een soort geïmplodeerde herrie of zo. Ik zou het werkelijk niet weten. Maar daar gaan we het dit uur in ieder geval wel over hebben. We schreven 2002. Programmamaker Jeanette Werkhoven reageerde op een oproep van de Human om een project te bedenken waarbij internet een belangrijke rol speelt. En zij stelde voor om radio met internet en e-mail te verbinden... En ja, dat klinkt nu natuurlijk niet meer zo nieuw, maar toen wel. Het idee was in ieder geval om via e-mail mensen te interviewen... die normaal gesproken niet zo gemakkelijk te bereiken zijn. En zeker niet wanneer het bijvoorbeeld een radioprogramma betreft. Ze zocht contact met dove mensen. Omdat juist zij via internet en e-mail zonder... tussenkomst van een tolk makkelijk te bereiken zouden moeten zijn. De resultaten van haar e-mail-interviews met dove mensen, die hoort u in de nu volgende documentaire getiteld Doof is niet stom. De geïnterviewden zelf lazen hun teksten voor in de studio. Vijf dove mensen dus, tussen de 19 en de 62 jaar oud... vertelden aan werkhoven per e-mail over hun belevingswereld. Ik ga ze even aan u voorstellen... Je moet wel even zich realiseren. Ze waren toen dus tien jaar jonger dan nu. Corrie Thijsling toen 35. Martine Wattel 19. Kortone toen 62. Gerard de Velder 53 en Marije Davidson toen 30. Zij schreef hoe het is om doof te zijn. Doof geboren of op latere leeftijd doof geworden. Plotseling, of heel geleidelijk. Het zijn vijf persoonlijke verhalen van mensen die ieder op hun eigen manier moesten leren omgaan met een handicap. Dat meestal totaal onzichtbaar is. Luistert u naar? Doof is niet stom. Doof zijn is altijd denken. Het voelt alsof ik alleen maar uit ogen en tasin besta. Het is moeilijk te het Een te gluiten. Echte stilte is moeilijk uit te leggen. Ik zie de geluiden. Er hangt nog bij veel mensen dat vreselijke woord doofstom in hun hoofd. En dat is moeilijk weg te poetsen. Hoorende mensen zijn vaak heel bang voor dove mensen. Maar dove mensen zijn vreselijk gewoon... Vijf dove mensen tussen de 19 en 62 jaar oud... vertelden me per e-mail over hun belevingswereld. Corrie Tijsseling, Martine Wattel, Cor Tone, Gerard de Velder en Marije Davidson schreven me hoe het is om doof te zijn. Doof geboren of op latere leeftijd doof geworden. Plotseling of heel geleidelijk. Vijf mensen die ieder op hun eigen manier moesten leren omgaan... met een handicap die meestal totaal onzichtbaar is en dus tot zeer onaangename misverstanden kan leiden. Doven worden door niet-doven nog vaak gediscrimineerd. Voor doven bestaat nog geen integratiebeleid. Doven leven daardoor nog vaak in een isolement... en ze hebben de wereld dan ook moeten opdelen... in een horenden en een dove wereld. Toch laten deze mensen zien dat doven volkomen normaal... en vaak zelfs beter dan gemiddeld kunnen meedraaien in de maatschappij. Ik interviewde deze vijf mensen per e-mail. Uit hun antwoorden op mijn vragen maakte ik daarna een selectie... die ze later zelf in de studio inspraken. In de studio ontmoetten we elkaar voor het eerst. Toen ik aan dit project begon, kende ik zelf nog helemaal geen dove mensen. Om met ze in contact te komen, besloot ik... om dat niet op de gebruikelijke manier te doen, via horende contacten... maar om alleen internetwegen te gebruiken. Ik stuurde onder andere mijn oproepen naar het Dovenschap, de stichting Plots Doven en nog enkele andere belangenorganisaties. In Nederland zijn er meer dan een miljoen doven en zeer slechthorenden. Daarvan werken velen regelmatig met de computer en steeds meer doven ontdekken ook e-mail, waarmee doven en horenden op een gelijkwaardige manier kunnen communiceren. De eerste reactie op mijn oproep komt van Marije Davidson. Ze is 30 jaar, jurist en kostwinner. Haar horende man heeft zijn baan bij de BBC opgegeven om te zorgen voor hun twee kinderen. Hoe is het om doof te zijn, is een van mijn eerste vragen aan Marije Davidson. Ze maakt me direct duidelijk dat iedereen doofheid op een andere manier ervaart... en er anders mee omgaat. Doven kun je dus niet allemaal over één kam scheren. Ze schrijft me, ik ben doof geboren in een verder horende familie. Ik heb rechten gestudeerd in Amsterdam. Daarna als beleidsmedewerker gewerkt in voor en op het ministerie van VWS voor gehandicaptenbeleid... En op een conferentie waar ik heen moest, heb ik mijn uh, man ontmoet. En hij is Engels. En uh, zijn we zijn nu bijna vier jaar gedraaid. En we uh, hebben twee zontjes so van drie. En één zijn allebei horend. En, en binnenkort komt er nog eentje bij. En nu woon ik in uh, Londen. En ik werk daar als juridisch beleidsmedewerker bij de uh, Die organisatie voor de En ik ga doen. En Je kan durven mensen niet in een vakje stoppen. Er zijn zoveel vakjes als er durven mensen zijn. En het is wel moeilijk om dorfheid te karakteriseren, zowel voor een individu als voor een groep. Ik ben altijd dorf geweest en ik heb altijd geweten dat het anders was dan niet de dorven mensen. Ik heb nooit echt zo gevuld van, oh ja, ik ben heel anders. Dorfheid is zozeer onderdeel van mijn persoonlijkheid, zoals ik. Frappe, moeder Nederland. en Nederland. Het is echt dus moeilijk om dat te isoleren van de rest van mijn identiteit. Ook Corrie Thijsling schrijft me dat er veel verschillende vormen en stadia van doofheid bestaan. Corrie Thijsling is 35 jaar en moeder van twee horende kinderen. Voor haar was doofheid van jongs af aan vertrouwd omdat haar ouders doof waren. Ik ben Corrie Thijsling, 35 jaar. Horend geboren uit dove ouders, nu zelf doof door een progressieve vorm van doofheid. Ik ben bijna afgestudeerd, wijscherig pedagoog. En daarnaast wetenschappelijk medewerker op het Instituut voor Doof in sint michel gestel Doofheid is eigenlijk enorm divers. Ik heb een progressieve vorm van doofheid en ben daardoor laadoof. Omdat ik in een doof gezin ben opgegroeid, ben ik ook cultureel doof. Kinderen die horend geboren worden en opgroeien in een gezin met dove ouders zijn dus cultureel doof. Dat wil zeggen dat doof zijn voor hen net zo normaal is als horen dat voor ons is. Pas later kwam ik het op mijn verbazing achter dat er veel meer horenden dan doven zijn. Ik ben opgegroeid met het idee dat communiceren via de ogen gebeurt. Dat je met je handen wappert, met het licht knippert of op de grond stampt als je iemand roept dat geluid er niet toe doet. Dat je verhalen en moppen kunt vertellen in gebarentaal. Al deden we dat toen allemaal nog wel stiekem, zonder horen erbij. Sommige mensen zijn doof vanaf hun geboorte. Anderen worden dat later in hun leven plotseling of heel geleidelijk. Ik vroeg me af hoe het is om helemaal niets te kunnen horen. Geen geluid om je heen te hebben. Wil dat zeggen dat je dan dus leeft in absolute stilte? En hoe ervaar je die stilte? Geeft dat innerlijke rust of juist aanleiding tot veel gepieker? Voel je je in die stilte eenzaam? Deze vragen legde ik aan iedereen voor. Kortonen is technisch ontwerper... opgegroeid op een Brabantse boerderij in een gezin van elf kinderen. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon. Hij is al vanaf zijn veertiende doof... In het begin van zijn doofheid voelde Cortone zich erg eenzaam... want hij zat net in de puberteit en door zijn doofheid werd hij extra onzeker. Hij schrijft me dat het in het begin heel moeilijk is om de stilte een plek te geven. Ik wilde graag ik onderwijzer wil graag worden, maar dat worden. ging niet... Want op, dat ging niet klaar, werd ik want op mijn veertiende jaar werd ik door de gevolgen van een fietsongeluk... plotseling doof... Ik heb een beroepsopleiding kunnen volgen... ben gaan werken als leerlingtekenaar en doorgegroeid naar een werktuigbouwkundige ontwerper. Na ruim 40 jaar werken in de horende wereld... werk ik in deeltijd in het Centrum voor Oudere Doven... de Gelderhost in Ede. Als audiovisuele medewerker... Voor hen die doof worden en de stilte geen plaats kunnen geven... weet ik dat de stilte synoniem is met eenzaamheid. Ook al is de stilte wellicht niet de ultieme oorzaak ervan. Voor mij gaat dat al lang niet meer op. Martina Wattel is 19 jaar. Ze is doof geboren en heeft nog een doof zusje. Haar ouders zijn allebei horend. Ze zat op een basisschool voor doven, maar ging later naar een mavo voor horenden. Nu zit ze in haar derde jaar van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Als ze klaar is, wil ze nog verder studeren... en een halfjaartje in een derde wereldland op een dovenschool werken. Martine heeft ook een dove vriend. Hij is Vlaming en zit in Washington op Gallaudet University... de enige dove universiteit met 2500 dove studenten uit de hele wereld. Ik ben doorgevend dat ik een stilte leef en de stilte moeilijk uit te leggen. Als ik een uitbos wandel, dan ervaar ik stilte. Als het rustig dat ik En ik zie dan ook geen geluiden. Dan voel ik me heel alleen, maar ook rustig. Echte stilte is moeilijk uit te leggen. Als ik in het bos wandel, dan ervaar ik absolute stilte. Alles is rustig en niks beweegt. Ik zie dan ook geen geluiden en dan voel ik me soms heel erg alleen, maar ook heel erg rustig. Als het echt stil is, dan maakt mijn hoofd geluiden. Toen het een, een lange piep geluid, wat erg gretend, toen gingen mijn telefoon. murmelen. Dat piepgeluid weer gretigen. Als het echt stil is, dan maakt mijn hoofd geluiden zoals een hoog en lang piepgeluid, wat heel erg irritant is. Dan ga ik in mezelf murmelen om dat piepgeluid weg te jagen. Voor Gerard de Veilder was de omschakeling naar doofheid heel moeilijk. Gerard is nu 53 en managementassistent bij een groot winkelbedrijf. Hij is getrouwd met een horende vrouw en heeft drie kinderen... waarvan er één al op 19-jarige leeftijd omkwam door een ongeval. Gerard de Velder was al getrouwd en nog maar kort vader... toen hij op zijn 26 ste plotseling doof werd. Van kind af aan kind kreeg, af ik, zeer aan kreeg ik zeer vaak oorontstekingen. Toen ik 20 was, was, heeft men mij aan beide oren geopereerd. Ik zou kunststromofysie krijgen. Deze operaties zijn niet goed gegaan. Daarna kon ik alleen nog horen met behulp van gehoorapparaat. Toch kreeg ik steeds weer oorontstekingen... waardoor de gehoorzenuw aangetast werden. En 26 jaar geleden werd ik geheel doof. Mijn oudste kinderen een tweeling waren net een jaar. Ik heb ze nog wel horen huilen, maar dat ze ook begonnen te praten... dat heb ik helaas niet meer kunnen horen. Gerard de Velder probeert uit te leggen hoe het is om in stilte te leven... Om de stilte te definiëren is niet eenvoudig. Ik kan het vergelijken met helemaal alleen midden in de woestijn staan... en verderop honderden kilometers niemand die enig geluid maakt. Alleen misschien dat van de wind. Want ook op dit moment is er enige zoem van binnen. Het is niet altijd even stil van binnen... Vooral in de beginfase was er vaak een enorm lawaai, alsof het omweerde. Na een aantal maanden acupuntuur is dat wat minder geworden. Maar als ik erg emotioneel ben of me ergens behoorlijk druk over maak... dan kan dat lawaai weer de kop opsteken... Ook Corrie Tijsseling, wijsgerig pedagoog en wetenschappelijk medewerker... schrijft me dat mensen die doof worden desondanks vaak last kunnen hebben... van geluiden in hun oor of oorzuizingen. Zelf heeft ze het ook. Ik heb als voordeel dat ik altijd al in staat ben geweest... om geluid uit te schakelen, zeg maar. Bij een aanval probeer ik dan ook om alleen op visuele waarneming te richten. Als het heel erg is, categorie landen vliegtuigen... dan helpt ook dat niet meer. Hoe zo'n aanval komt opzetten. Vaak tot gewoon stress, te veel denken, te veel pikkeren. Soms word ik s'nachts wakker door een ping of een poef in een van mijn oren of beide oren. Dan begint weer zo'n aanval. Dat kan zijn miei, of brrr. Heel hard of heel zacht. Het is heel vervelend. Koortonen vindt de stilte vaak erg inspannend omdat er in de stilte niet veel afleiding is. Hij wordt voortdurend geconfronteerd met zijn gedachten. zijn betekent altijd denken. Er is weinig afleiding. Hoogdorheden bijvoorbeeld is voor mij inspannend. Ik heb geen radio, dus alle denkvolume moet ik ergens voor gebruiken. Als ik uitdagende dingen onder handen heb, is het geen punt. Maar in de leegte ligt malen zo voor de hand... Tegenwoordig zing ik in de auto. Vals en vaak dezelfde liedjes, maar het werkt heel mooi. Vooral omdat ik me daarbij beelden vorm. Ook ontstaan er gedichten. Toen ik ontwerper was, waren veel stille momenten zeer effectief... om de creatieve oplossingen te bedenken. Doof geeft ook wel extra mogelijkheden om te concentreren. Doordat het leven voor mij erg visueel is, wordt beeldend denken bij doof. Dat denken waar ik het nu over heb, is een zelfsturend denken. Anders was het in de eerste tien jaar van mijn doof zijn. Toen waren er depressieve periodes en toen was dat denken een hel. is absolute stilte haast niet voor te stellen. Wij hebben altijd wel ergens geluid om ons heen. Ook al zijn we ons misschien niet van elk geluid bewust. Hoe ervaren doven eigenlijk klank en geluid? En heb je als dove ook een voorstelling van klank? Corrie Tijsseling beschrijft hoe andere zintuigen... de rol van de oren hebben overgenomen. Ik beleef mezelf als een sterk visueel persoon. Er hoeft mij een kleine verandering in licht te zijn of ik zie het al. Het voelt... Alsof ik alleen maar het oog en tas zien bestaan. Een beetje stampen op de vloer, dan merk ik meteen. Ik zie heel veel, ik voel veel, denk veel. Daarover heb ik ook een ruime blikveld. Zien veel meer in de periferie. Als mijn familieleden mij willen roepen... knipperen ze even met het licht. Ook in het volle daglicht werkt dat prima. Zelfs als dat licht achter me is. Want er is altijd... Iets van reflectie erger, net zoals er altijd wel een beetje geluid is. Ik kan me ook vreselijk storen aan herrie in drukke ruimtes. Herrie in de zin dat het te veel bewegingen zijn. Zo'n hele drukke videoclip van TMF waar mijn dochter graag naar kijkt. Daar word ik helemaal onrustig van. Dan vraag ik ook of die herrie even uit kan. Martina Wattel, studenten sociaal-pedagogisch werk, schrijft me hoe zij zich klanken voorstelt en er zich dan ook beelden bij vormt. Ik heb absoluut een klankvoorstelling. Als ik bijvoorbeeld aan het liplezen ben, dan hoor ik veel een stem in mijn hoofd, die ik zelf maak. Dan hoor ik de zinnen die de ander zegt. Ik heb absoluut een klankvoorstelling. Als ik bijvoorbeeld aan het liplezen ben, dan hoor ik wel een stem in mijn hoofd, die ik zelf maak. Dan hoor ik de zinnen die de ander zegt ik voel veel, veel, veel, en ik heb iemand te lang komen te lopen, dan heb ik een kattenban, dat weet een geluid voor mij, en ik op het doet in dan kan ik me kambe aan de pileten, dat het geluid maakt, dek, dek. En dat hoor ik, dan heb ik in mijn hoofd, en ik zie de geluiden, maar dat het moeilijk om uit te leggen aan hun rand te praten. Ik voel wel heel veel. Als iemand aankomt lopen, dan voel ik het stampen. Dat is een geluid voor mij. Als ik nu tik op het toetsenbeurt, dan kan ik me inbeelden dat het geluid maakt. Zo van tik tak. En dat hoor ik dan denkbeeldig in mijn hoofd. Ik zie de geluiden, maar dat is moeilijk om uit te leggen aan een horend persoon. Doven kunnen dus geluiden zien en horen met hun ogen. Hoe zit dat met muziek? Kun je als doven ook muziek zien? Kunnen mensen die op latere leeftijd doof worden... zich nog iets herinneren van de muziek die ze vroeger hoorden? Technische ontwerper Cortone gaat graag naar concerten. Sinds hij doof werd, luistert hij met zijn hele lichaam. Ik heb de muziek opnieuw leren ontdekken door middel van voelen. Ik ben al heel lang op zoek naar anders genieten... Voelen van muziek en vooral ritmes vind ik fijn. Ik heb een sterk gevoel voor tactiele waarneming. Horen met mijn huid. Ik kan aan een kerboek in de hand voelen dat het orgel speelt. Ook voor Gerard de Vijlder, managementassistent, is muziek goed te voelen. Ik kan redelijk goed dansen als er een bandje of orkest speelt... omdat ik goed voel wat ritme is. Het ritme van de muziek wordt meestal aangegeven met zware tonen... die ik dan op mijn huid voel, waardoor ik vrij goed in de pas blijf. Gerard zong tot zijn dertiende in een jongenskoor... en kan zich na ruim 25 jaar veel muziek nog herinneren. In gedachten hoor ik nog wel eens muziek... en breng die dan ook ten gehore. Als ik alleen ben in de auto... maar ook tijdens mijn werk zing ik vaak op mijn manier nog een deuntje. Liederen die men in de kerk zingt en smartlappen en zo... Niet omdat ik daar zo van houd, maar die liggen nu eenmaal makkelijk op de tong. Verder improviseer ik vaak op la, la la la la la. Mensen die doof geboren zijn hebben nog nooit muziek gehoord. Beleven zij muziek daardoor op een andere manier dan mensen die pas later in hun leven doof werden? Hebben doofgeborenen van muziek ook wel een voorstelling, of is het iets waar ze helemaal geen belangstelling voor hebben? Marije Davidson, beleidsmedewerker in Londen, schrijft me per e-mail. Zelfs ben ik niet horend, dan kan ik nog wel gewoon van muziek genieten. Met mijn hoorapparaat kan ik nog muziek horen. Maar dat zou aan anders klinken dan voor een horende. Maar voor mij wat ik hoor is gewoon compleet. Natuurlijk hoor ik woorden niet, maar dan kan ik op de tekst kijken. En ik omdat het dezelfde gebeurt als de mensen bij muziek. En Ik vind het heerlijk om te zingen. Ook kan niemand mijn gezang vertragen. Een het zoon vindt het geweldig, maar een driejarige zoon begint al een beetje intolerant te worden. Helaas. Martina Watel kan zich muziek, net als geluiden, heel goed voorstellen. Ze zingt dan mee in haar hoofd. En ze houdt, net als haar horende leeftijdsgenoten, van disco's en popartiesten. Met mijn dove vrienden spraken we over wie we leuk vonden... omdat hun clip er mooi uitzag. Met mijn dove vrienden spraken we over wie we leuk vonden... omdat hun clip er mooi uitzag, of wie er goed kon dansen. Dan probeerden we hun danspassen na te doen... of we leerden de tekst uit ons hoofd. Die gingen we dan zingen in gebarentaal, of gewoon spreken. Ik was vroeger helemaal gek van de Backstreet Boys omdat ik ze knap vond en ze er leuk uitzagen. Ik ging ook eens met een dove vriendin en drie horende vrienden... samen naar een Backstreet Boys concert in de arena. Dat was een hele leuke ervaring. Ik voelde het ritme goed en ik danste ook mee. Ik vond het wel heel erg frustrerend... dat al die andere meiden mee konden zingen en ik niet. Dan deed ik kauwgom in mijn mond en dan deed ik alsof ik meezong. Maar ik koude gewoon. And the men wouldn't and did take a little tip commitum Barrett go to them Oh my god, we're back again Brothers is everybody saying Gonna bring the flame, I'll show you how Communiceren, het uitwisselen van gedachten en ideeën, diepzinnige gesprekken voeren of gewoon maar wat kletsen. Het zijn dingen die horenden van jongs af aan leren, eigenlijk automatisch. We staan er nauwelijks bij stil dat het leren van geschreven taal... nauw samenhangt met gesproken taal, en dus met horen. Voor doven is het leren van taal veel ingewikkelder. Een horend kind van ongeveer vijf jaar kent bijvoorbeeld al 3000 woorden. Een doof kind van dezelfde leeftijd kent wel veel woorden in gebarentaal maar in spreektaal nog maar zo'n 50 tot 60 woorden. Mensen die doof geboren zijn, prelinguaal doven... communiceren het liefst in gebarentaal. Voor hen is dat de meest natuurlijke taal. En zij leren niet alleen gebarentaal met een heel eigen grammatica... maar ook geschreven en gesproken Nederlands. Eigenlijk leren ze dus drie talen... die voor hen maar weinig met elkaar te maken hebben. Ik vroeg me af hoe dat leerproces voor doofgeborenen verloopt... Hoe leer je een grammatica zonder te kunnen horen hoe de woorden klinken? En hoe leer je spreken als je jezelf niet kan horen? Corrie Tijsling heeft zich uitvoerig verdiept in het dove onderwijs. Zij richt zich bij haar studie studiewijsgerige pedagogiek... speciaal op de kwaliteit ervan... en op de invloed van horende docenten op dove leerlingen. Zij bekijkt ook of onderzoeken van horende wetenschappers... wel kloppen met de werkelijkheid... Corrie schrijft me dat het dove onderwijs in hoge mate bepaald is door horenden, terwijl die zich in haar ogen onmogelijk kunnen voorstellen wat doof zijn betekent. Pas in de 18e eeuw kwam het dove onderwijs goed op gang. De eerste dovenschool met gebarentaal werd in 1755 opgericht in Parijs... gevolgd door vele anderen in Europa. Het dove onderwijs floreerde en doven floreerden dus ook... in Europa en in de Verenigde Staten. Tot 1880. Toen werd tijdens een congres in Milaan... gebarentaal in het dove onderwijs plotseling afgeschaft. Doven werden overigens van de stemming over dit besluit uitgesloten. De opzet van de horende congresleden was om doven beter te laten integreren in de maatschappij door ze te leren spreken. Maar doofgeborenen, doven, werden daardoor wel afgesneden van de voor hen meest natuurlijke taal en ze werden gedwongen een taal te leren die voor hen onnatuurlijk is. Het onderdrukken van gebarentaal heeft volgens neuroloog Oliver Sacks... in zijn boek Stemmen Zien... dan ook geresulteerd in een dramatische achteruitgang van het dove onderwijs. Corrie Theiseling. Het dove onderwijs is tot vijf jaar geleden erop gericht geweest... om dove vooral te laten spreken en niet gebarentaal te gebruiken. Zodat je als normale burgers kon integreren in de maatschappij... Maar in de maatschappij is dat idee niet overgekomen. Want als je als dove redelijk of goed spreekt... dan gelooft men weer niet dat je dove bent. Wat willen ze nou, denk ik dan? Marije Davidson, beleidsmedewerker in Londen... was lid van de Commissie Nederlandse Gebarentaal... die de staatssecretarissen moest adviseren... over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Een erkenning die nog altijd op zich laat wachten... Wel worden er steeds vaker tolken beschikbaar gesteld aan scholieren, studenten en in het zakenleven. Ook Marije Davidson kreeg bij haar studie de beschikking over een tolk. Maar haar basisonderwijs was nog helemaal gericht op leren spreken, wat voor haar een kwelling was. Ze denkt ook dat ze veel meer had kunnen opsteken als ze op de basisschool al gebarentaal had mogen gebruiken. Maar in mijn tijd was er helemaal geen spraak van gebarentaal in het onderwijs. Maar het onderwijs was tekst oraal. En dat betekent dat letterlijk alles gericht was op het leren van het broek en taal. Alles was enorm gefixeerd op taal en taal en nog in taal. Spreken is helemaal niet vanzelf op zoals horenden. Je moet het echt woord voor woord leren. En ik heb uh, van verschillende mensen spraaklessen gehad. Uh, en ik kan me eentje heel uh, goed herinneren... een kleine vrouw met reis haar. En, en ze had hele dikke borstvingers. Ze had haar vinger uh, in mijn uh, mond en mijn tong in de geestand te zetten. En dan moest ik haar uh, geluiden uitstoten. En ik kan me de smaak van haar vingers nog uh, heel goed herinneren... 25 jaar geleden... Als ze uh, dan klaar was met haar fingers in mijn mond steken... ...dan ging ze heilig om dan te haar te doen wassen. Maar we mochten helemaal geen water drinken. We mochten onze mond spuren. spuilen. Um, ook in de klas moesten we duidelijk uh, spreken. Als ze dan naar huis ging, dan moesten we ah, alle kinderen in de rij staan. En dan moesten we om de boord heel duidelijk zeggen... Dag mevrouw, tot morgen... En dat moest je dan niet zo lang herhalen dat je het echt goed, correct uitgebroken had. En dan mocht je pas naar huis. Voor mensen die op latere leeftijd doof worden is gebarentaal juist niet de eerste taal. En ze maken er dus ook veel minder gebruik van. Zij moeten op een andere manier leren communiceren door middel van liplezen. Gerard de Velder moest het onder de knie krijgen nadat hij plotseling doof werd. Niet alleen om te kunnen communiceren met familie en vrienden, maar in de eerste plaats om zijn baan te kunnen behouden. Ik heb 30 jaar als filiaalmanager bij een groot winkelbedrijf gewerkt... waar ik nu managementassistent ben. Ik heb zelf altijd de klanten geholpen... en kon in de winkel werken zonder tolk. Ik ben ook 15 jaar lid geweest van de ondernemingsraad. Goed lip lezen was voor mij van wezenlijk belang. Vier jaar lang leerde ik lip lezen in het Nederlands. Later nog eens vier jaar Duits... Dat was nodig omdat mijn werkgever me eigenlijk uit de winkel wilde halen... en mij instrumentenmaker wilde laten worden. Ze vonden dat ik niet meer in de winkel in Katwijk kon werken... omdat daar veel Duitse toeristen kwamen. Toen heb ik ze dus gezegd dat ik wel Duits ging leren... en ook leren liplezen. Daar hadden ze geen antwoord op... En zodoende ben ik altijd filiaalmanager gebleven. Voordat liplezen ging ik eenmaal per week naar een logopedist. Liplezen is eigenlijk maar 30 tot 40 procent zien van wat de persoon zegt. De rest moet je weten. Als je laat doof of plots doof bent... dus op latere leeftijd doof geworden, zoals Cor, Gerard en Corrie is het spreken minder een probleem... omdat je dat in de kindertijd nog op de normale manier hebt geleerd. Dan ben je dus, ook nadat je doof bent geworden, nog vrij goed te verstaan. Toch krijgen Gerard de Veilder en Corrie Tijsseling... desondanks nog vaak het stempel dom of stom opgeplakt. Corrie schrijft me... Mijn ouders werden als doof stom gezien, met een nadruk op stom. Een slechte spraak droeg daaraan bij... Ik dacht daar minder last van te zullen hebben. Immers, ja, ik spreek zoals horenen. Nou, ik kan vertellen dat het niks uitmaakt. Ja, voor horen is het vaak wel handig. Zij hoeven geen moeite te doen in de communicatie. Maar ik word ook als dom gezien. Of genegeerd, of men weet niet wat te doen. Kleine kinderen leren elkaar spelenderwijs te begrijpen. En dove kinderen kunnen vaak prima met horende kinderen overweg. Maar er komt een moment dat kinderen van spelen overschakelen op praten. Marije Davidson heeft dit proces heel bewust ondergaan. En ook ervaren dat je als doof kind dan al snel wordt buitengesloten. Wat ik me nog heel goed kan herinneren was toen ik acht jaar oud was. Dat daar dus, mijn vriendinnetjes, mijn horende vriendinnetjes, dus, plotseling van spelen en praten over gingen. En dat was nogal een moeilijke tijd, want spelen was natuurlijk veel makkelijker voor mij dan praten. Maar waar rond de jaren of acht beginnen, zitten we allemaal te kwekken. En, en in de kringetjes zitten ze te rotten en over anderen praten. En, en dat kon ik helemaal niet volgen en ik dacht van, waar is het nou over? En ik had ook helemaal geen idee je sociale praatjes deed. Maar toen ik op uh, middelbare school kwam, was dus, nou, horen school. Toen nou, werd ik opgenomen in de klas en ik kreeg een paar hele goede ja, vriendinnen. En nou, die namen we overal, mijn natuur en die namen we ook op in hun gebrekken. En toen pas op dat moment... toen snapte ik waar ze het over hadden. Wat ze allemaal zeiden. Dat ze over koetjes en kafjes praten. En nu dacht ik eigenlijk... met dingen... wat ik eigenlijk allemaal zeg. Ik dacht altijd van... oh ze hebben het over heel belangrijke dingen. En toen bleek dat ze het gewoon over jongens hadden. Of over mascara op hun ogen. Of uh, dat soort dingen. Dat is helemaal... niks uitgokken ik had een beetje teleurgesteld. Martine Battel, die nu 19 is, ging naar een basisschool voor dove kinderen. en leerde wel als eerste taal gebarentaal. Daarnaast kreeg ze spraaklessen. Maar ook voor Martine werd de communicatie met horende kinderen moeilijker. naarmate ze ouder werd. Toen ik nog klein was, gingen mijn ouders gebarencursus volgen... en verhaaltjes voorlezen aan een gebarentaal. Ze leerden mij ook gebaren. Mijn eerste gebaren was... Ik toen was ik nog klein was, gingen mijn ouders gebarencursus volgen... en verhaaltjes voorlezen in gebarentaal. Ze leerden mij ook gebaren. Mijn eerste gebaar was eend en ik was er ongeveer één jaar... Praten heb ik geleerd met elke dag een half uurtje logopedie. Ik ging dan blaaspelletjes doen om mijn luchtweg te activeren. Of ik ging leuke klanken maken. Bij logopedie hebben ze gekleurde lampjes. De bedoeling is dan dat je de lichtjes laat branden door klanken te gebruiken. Ook was er een speelgoedappeltje waaruit een rups kwam als je A zei. Zo leerde ik spelend praten. Thuis speelde ik ook met horende vrienden. Alleen rond mijn tiende verwaterde dat contact. Want het praten speelde een veel grotere rol in deze leeftijd. Rond mijn verbeterde het contact met hun. Want het praten een groter rond leeftijd. Marije Davidson leerde pas rond haar twintigste gebarentaal. omdat ze toen ging studeren en moest werken met een tolk. Tot die tijd had ze op een VWO verhorende gezeten en alleen van liplezen gebruik gemaakt. Mijn ouders, die hebben echt uh, flink veel uh, onafhankelijkheid in me gehamerd. Ha en ze hebben me altijd enorm gestimuleerd. Ze hebben me geleerd vooral dat er geen excuus was om iets niet te kunnen. En dat was natuurlijk wel een beetje vervelend af en toe. Want ik kon nooit de vriendin het je vragen opbullen om te vragen of ze thuis waren. Mä äiti väikertän, että tyyn hajaa maaraa pitsen, när harhais kaik maruksi täysis. Ja täytyy kaa 10 minuutta pitsen. Tämä on jossain huoli täys. Mä haluan, jopa näkökulmasta kreatiiv, mutta oplossing on rondomtoon, hait. Als je later in je leven doof wordt, is de schok heel groot. Vooral als je plotseling doof wordt. Cortone was 14 toen hij een ongelukkige val maakte met zijn fiets. Hij lag twee dagen in coma en werd toen pas naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hem een paardenmiddel toegediend... waardoor hij weliswaar na een week weer bijkwam... maar zijn gehoorzenuwen bleken door de medicijnen helemaal vernietigd te zijn. Een jaar lang was ik de kluts kwijt en ik had daarna nog ruime tijd nodig... om de stilte en de medemensen in plaats te geven. De opstandigheid kwam pas later, toen ik al weerbaarder was. Ik kreeg wat bijlaas aan logopodie... en mijn jongste zusje oefende lezen met mij. Ik was de enige doven in het dorp... en bleef er gewoon bij horen, werd door iedereen geaccepteerd... Die eerste jaren na het doof worden... noemt men soms wel een proces. Zelf vond ik het vooral een leerproces. Leren leven met je beperkingen. Want wie leert mij doof te zijn? Ook voor Gerard de Velder was het een enorme klap... toen hij 27 jaar geleden plotseling doof werd. Als je doof wordt, kom je in een diep dal terecht... Dat type dal is te beschrijven alsof je een jaar of vijf in een gehele donkere wereld leeft. Immers, je hebt met bijna niemand contact. Bijna niemand weet hoe je om moet gaan met een plotstoven. Die wel normaal spreekt, maar niets hoort. Ook zelf wist ik het niet goed, omdat er toen nog geen professionele hulpverlening voor plotstoven bestond. Je leefwereld is zo beperkt en klein, maar ook vaak zo onbeschermd... dat je je bijna nergens thuis voelt. Het sociaal isolement is een van de ergste gevolgen van potdoofheid. Corrie Tijsseling werd rond haar 29 ste doof, maar ze groeide op in een doof gezin... en daarom was doofheid voor haar altijd al heel vertrouwd. We woonden in een klein dorp en waren dus dat gezin met die doofstomme mensen... Ik ging naar school in een dorp en daar was ik toch dat bijzondere kind want doof ouders. Ik voelde me best eenzaam op de school. Kon niet makkelijk aansluiting vinden bij andere kinderen. Toen ik vijf jaar was had ik al één hoortoestel. Ik was ook nog wat ouderlijk voor mijn leeftijd. Omdat ik thuis veel moest helpen met tolken, telefoneren, formulieren, invullen. Het was dus niet echt makkelijk. Mijn ouders wisten weinig over de samenleving, over horenen. Hoe ouder ik werd, hoe meer taken ik kreeg. Tolken en telefoneren vond ik altijd moeilijk. Op mijn vijftiende kreeg ik twee hoortoestellen. Daarna steeds zwaardere toestellen, tot ik op mijn 29ste echte oom was. In die zin dat ik hoortoestellen absoluut niet meer kon verdragen. Enorme hoofdpijn, duizelig, misselijk en snel geïrriteerd. De pijngrens was bereikt. Ik heb geen moment spijt van gehad dat ik ze uit heb gelaten. Vanaf dat moment kon ik rustig mezelf zijn. Wat dat precies inhield? Niet meer hoeven aanpassen, op mijn tenen lopen. Niet meer panisch volume knoppen van hoorapparaten hoger zetten. Niet meer hoeven doen alsof ik goed kon horen. Gewoon doof mogen zijn en mijn eigen oplossingen daarvoor mogen gebruiken. Eigenlijk ging het heel geleidelijk. Het moeilijkste was daarbij altijd weer het afscheid nemen van een stukje onafhankelijkheid. Niet het afscheid nemen van een stukje gehoor. is voor horenden vaak vreemd. En soms zijn horenden zelfs een beetje bang van doven. Horende mensen zijn vaak heel bang voor dove mensen. Maar dove mensen zijn vreselijk gewoon. Ik denk dat het voor horende mensen heel moeilijk te begrijpen is... dat iemand die niet op dezelfde manier praat als zij... dat zij ook een gewoon mens is zoals ander, Met dezelfde gedachten en gevoelens... en ook gewoon uit je boom bebeestgeriefd. Familieleden en vrienden hebben er vaak moeite mee als iemand doof is. Dove kinderen worden op school nog vaak gepest. Martina Wattel ging net als Marije Davidson... naar een middelbare school voor horenden. Ze kreeg er les met behulp van een tolk. In de brugklas had ze nog geen problemen. Ze had zelfs een vriendin die speciaal voor haar gebarentaal leerde. Toen Martina overstapte naar de MAVO... kwam ze in een minder leuke klas terecht. Ze begon zich ook steeds meer bewust te worden van haar doofheid. En ik begon die tijd dat ik anders was, maar ik dacht: ik en ik dat ik het kan. In die tijd begon ik wel veel na te denken dat ik anders was, maar ik dacht: zo ben ik en ik wil bewijzen dat ik het kan. Veel kinderen waren zwaar aan het puberen en begonnen een zwak kind uit te zoeken om te pesten. Dit werd ik een beetje. Ik negeerde het meestal, maar ik had het wel heel erg moeilijk. Ik voelde me minder en machteloos. Mijn vriendinnen hielpen me niet meer, omdat ze genoeg van me hadden. Ik vroeg te veel aandacht. Ik bedoel, ze moesten er steeds aan denken om rustig te praten als ik erbij was. En dat vergaten ze heel erg vaak. Ik vroeg te veel aandacht. Ik bedoel dat ik steeds tijd eraan moest denken om rustig te praten. En dat ik erbij was. En dat vergaten ze dat heel vaak. Een therapeutie werd het erg. Niemand werd tegen me. En ik werd buiten In de pauze was het erg, want niemand zei wat tegen me. Ik werd gewoon buitengesloten. Als ik vroeg wat er was, zeiden ze vaak: Ach, laat maar. Maar ja, ik wilde het gewoon weten. Kan ik nou helpen dat ik doof ben, dacht ik dan. Ik werd eenzamer en was erg gefrustreerd. Ik stortte me op hard leren en leefde toen naar elk weekend, want dan zag ik mijn dove vrienden weer. We deden veel leuke dingen. We gingen naar dove discofeesten. Met mijn beste vriendin, die ook doof is... kon ik dan ervaringen uitwisselen en over gevoelens praten... Ik denk dat als ik haar niet had gehad, ik niet kon overleven. Toch wilde ik per se die school afmaken. In de vierde MAVO ging het wel weer wat beter. Er waren nog wel een paar jongens die mij bleven pesten, zo van expres snel tegen me praten. En als ik dan vroeg wat ze zeiden, dan lachten ze me uit, omdat ik ze niet kon volgen. Dat was erg frustrerend. Maar ik negeerde ze. En het examen MAVO heb ik gehaald. En daar ben ik heel erg trots op. Maar die het examen MAVO heb ik gehaald. En daar ben ik trots op. Niet alleen dove kinderen, ook dove volwassenen... worden regelmatig geconfronteerd met onbegrip en vooroordelen. Gerard de Veilder... De communicatie verliep in het begin van mijn doofheid vooral via mijn vrouw. Mijn ouders, broers en zusters hadden er zichtbaar moeite mee en wisten ook niet goed hoe te reageren. Het ergste aan doof zijn is dat je daardoor niet altijd meer als voorwaardig lid van de maatschappij wordt beschouwd. De grootste vooroordelen zijn dat men denkt dat je bepaalde dingen niet meer kan omdat je niet kunt horen. Er zijn mensen die stom verbaasd zijn dat ik auto rijd. Of dat ik zelf kan bellen met mijn mobieltje. Men zegt dan, maar jij kan toch niets horen? Ja, maar ik kan wel sms-berichtjes sturen. Doven worden door horenden soms gewantrouwd of niet geloofd. Marije Davidson herinnert zich nog levendig... een onaangenaam voorval met een van haar onderwijzeressen... Ik herinner me dat we een keer op goede reis gingen. Met drie stofe meisjes zaten we achterin de auto bij te gooien. We zaten lekker te kletsen zonder them. De Die vrouw werd heel boos, want het was stiekem gedoe volgens haar. Maar het was helemaal niet stiekem bedoeld. Het was gewoon prettig om ons lekker te kletsen... zonder te hoeven nadenken over de juiste tongstand, intonaties, tem hoogte en zo. En ze was te gaan te rijden, vuur en hij nagepreekt met haar. En ik word nog steeds als ik hier aan terugdenk. Ook al is het twintig jaar geleden. Er hangt nog bij veel mensen het vreselijke woord doofstom in hun hoofd. En dat beeld is er zeer moeilijk weg te poetsen. Welke vooroordelen we horen hemel? Ze vinden dat je stom, doofstom of rechtuit dom bent. Of dingen niet wilt begrijpen, hardleers bent, eigenwijs, primitief... paranoïde, wantrouwig, negatief ingesteld, onnozel... niet kan praten, niet kan lezen, naïef bent. Een kleine greep uit de mogelijkheden. Ondanks dat Marije Davidson heel goed met haar doofheid kan omgaan... zijn er af en toe toch nog wel frustraties. Bijvoorbeeld bij het kinderdag blijven moet zo'n intercom. En weet ik veel wanneer ik wat moet zeggen. Dus dan zwaai ik maar in de kamer en dan hoop ik maar dat ze snel de deur open doen voor me. En dan moet ik ook maar net kunnen voelen op welk moment ik tegen de deur aan moet duwen. Dus dan denk, denk ik wel heel vaak van... Oh, ik moet het meer zo ingewikkeld. Voor een dove is het communiceren met horenden inspannend. De hele dag monden kijken, lip lezen... je extra inspannen om informatie op te vangen. Altijd alert en op je hoede zijn. Geen moment je aandacht laten verslappen. Hoe ontspan je je als dove, vroeg ik, na zo'n dag in de horende wereld? En waarin vind je troost als je een minder goede dag hebt gehad? Ik vind mijn ontspanning tussen de doven... lekker bepalen met mijn vrienden. Ik ben vaak tussen de doven. Toch vind ik heerlijk om alleen te zijn op mijn kamer... een te of heerlijk in de natuur en te gaan. En het is een rust. Geen auto's, geen bevegingen te gaan. Alleen te komen met diegene vierwagen en lekker geur. Ik vind mijn ontspanning tussen de doven... Lekker babbelen met mijn vrienden? Ik ben vaak tussen de doven. Soms vind ik het heerlijk om alleen te zijn... op mijn kamer en een boek te lezen. Of heerlijk de natuur in te gaan... met al die stilte en rust. Geen auto's, geen bewegende dingen. Alleen de bomen die heen en weer waaien... en een lekkere geur. Sinds zes jaar schrijf ik gedichten. Dichten is voor mij een manier... om innerlijk tot rust te komen... Dingen in plaats te geven. Indrukken, gevoelens, belevingen. Heel veel zeggen met weinig woorden. Ik zing het als het ware uit in woorden. Als ik kamer ben, of verdrietig of gewoon voor de slapen gaan, dan denk ik in mijn boeken gewoon lezen. En dat is altijd mijn manier geweest om even de wereld om me heen te vergeten. ...en ook kunst. En, daar ben ik ben altijd met kunst opgegroeid. Ik vind het ook heel uh, mooi om naar en beweging te kijken. Ik weet niet zo goed wie bar en beweging moet uh, uitleggen. Dus uh, spelen met de elementen van de uh, met ...de handvorm, expressie, beweging en warmoriëntatie. Ontspanning, afleiding en troost vind ik vooral in mijn gezin... Familie, collega's en in contacten met mensen... die hetzelfde hebben meegemaakt of meemaken. Verder in reizen. Dagjes weg met de auto en dan ergens een stadswandelroute maken. En in de vakantie veel boeken lezen. Goede verhalen lezen. voor me uit op de haai. Een komisch of juist houden film bekijken. Een goed gesprek met mijn partner of een goede vriend of vriendin... mailen met mijn broer in Japan... en soms, maar steeds minder, muziek luisteren. Er is in de laatste tien jaar veel veranderd. Er is meer aandacht voor doven en er worden steeds nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. Zo zijn er allerlei soorten telefoons. De teksttelefoon, de trilfoon, de videofoon. Doven kunnen horloges en wekkers krijgen die trillen, deurbellen die flitsen. En er bestaat een medische ingreep, het zogenaamde cochleaire implantaat, waarmee sommigen weer wat kunnen gaan horen. En natuurlijk maken doven gretig gebruik van de nieuwe elektronische communicatiemiddelen... internet, e-mail en de mogelijkheid om sms-berichten te versturen. Toch moet je als dove heel veel missen. Bijzondere geluiden. Of juist die alledaagse. De deurbel. Een hond die blaft. Een vogel die zingt. Het geluid van de zee. Of de regen. Maar wat mis je van alles nou nog het meest? Vroeg ik tot slot. Eerst mis je eigenlijk alle geluiden. De stemmen van mensen en vooral van hen die je dierbaar zijn. Immers, een stem vertelt zoveel meer dan alleen wat er gezegd wordt. Onafhankelijk zijn, dat mis ik. Soms, nooit lang, ik vind altijd wel weer een oplossing. Maar heel soms is die er echt niet. Het ergste is het om afhankelijk te zijn van anderen... ...moeten vragen wat er omgeroepen wordt, bijvoorbeeld. Geconfronteerd worden met gedrag van mensen die niet veel gewend zijn. Wat ik mis in mijn doofheid... ...is moet met iedereen kunnen communiceren... ...en vrij, en me vrij voelen... ...dat ik vrij met geen goed woord... ...maar ik heb een belemmer... ik moet dus dat ik een belemmerd ben. Wat ik mis in mijn doofheid... ...is makkelijk met iedereen kunnen communiceren. Overal. Overal en me vrij voelen. Nou, vrij is geen goed woord... maar ik heb een belemmering. Ik mis dus dat ik onbelemmerd ben. Ik hou me niet bezig... met wat ik mis... maar met wat ik kan genieten. Ik ben altijd gericht... op het benutten van mijn talenten. En sinds een aantal jaren... probeer ik afstand te nemen... van mijn beperkingen... en onbevangen te zijn. Wat ik het meest mis... Is als ik niet uh, in de ervaring van mijn kinderen kan delen. Bijvoorbeeld als uh, kinderprogramma's op video niet zijn. En ik niet met mijn zoon kan meezingen en ook napraten. Uh, wat ik ook heel erg mis, is naar de radio luisteren. Want het komt omdat mijn man dus echt radioverslaafd is. Hij staat op radio hard aan. Oh, had en dan pas had de radio uit. En ja, hij vertaalt mij heel veel. Maar het ergert me nu wel dat ik zoveel interessante dingen op radio mis. Uh, maar misschien dat er in de nabijen toe komt, een mooie uitvinding komt. Van soort uh, schermpje op radio waarbij een uh, uh, conversatie... ...in krift uh, of gebaren uh, kan volgen. En dat zou ik echt uh, een mooie uitvinding vinden. Een mooie uitvinding zou dat zijn, ja. Dat waren woorden uit 2002. Inmiddels zijn er diverse radiozenders die er af en toe aandacht aan besteden... ...door via de webcam een dove tolk gedurende de hele uitzending... ...het gesproken woord te laten vertalen. Het waren bijzondere en openhartige verhalen van dove mensen die u hoorde... ...in deze 747-documentaire van Human... Redactie Ilonka Verdurmen, techniek Ed Meijaert en Reiner van de Put. Eindredactie Rina Spicht. De samenstelling was in handen van Janette Werkhoven. En het klinkt een beetje raar, maar ja, zij is nu ook in stilte gehuld. Terwijl dit audiodocument van haar hier vannacht bij Woord op Radio 1... toch weer even langskomt. Janette Werkhoven overleed op zaterdag 2 november... jongstleden, na een kort ziekbed. Was dit programma van Human. Janette was bij de Boeddhistische Omroepsstichtingen. Radioverslaggever van het eerste uur. Ze maakte deel uit van het team dat vanaf 2001 uitzendingen met een boeddhistische signatuur verzorgde. Ik zou willen zeggen, dag, Janette. Ja, bijna stilte. Dat verdient ook een moment stilte. Het is een nacht, dan wel vroege ochtend vol stilte. Maar stilte die juist in geluid wordt uitgedrukt. Dus blijf erbij. Want we dalen zo meteen af naar ongekende diepten. We gaan onder water. Want daar is het stil. Nou, misschien ook niet. Ik weet niet, bent u wel eens onder water geweest? Heel veel mensen denken dat het daar stil is. Nou, dat had u gedacht. We horen het zo meteen.